9 uur. 9 Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Door een fout bij de politie is er langer dan nodig gezocht naar een vermiste vrouw uit Erika. De politie heeft daarvoor excuses gemaakt aan de nabestaanden, meldt RTV Drenthe. De vrouw werd sinds 30 oktober vermist. Haar auto werd vorige week al gevonden door zoekhonden op de bodem van het Stieltjeskanaal. De politie liet een lege auto uit het kanaal takelen... maar vergat dat er nog een wrak was gemeld door stichting Signy Zoekhonden... Vrijwilligers van Signy vonden daarna de auto met het lichaam van de vrouw erin. De politie zegt dat het zo niet had mogen gebeuren. In de Belgische eendenboerderij zijn dit weekend meer dan 180 eenden doodgegaan... na een inval van dierenactivisten. De ruim 300 andere vogels worden morgen geslacht... omdat ze nog steeds gestrest zijn door de inval. Zo'n 40 activisten drongen zaterdagochtend... een van de stallen binnen in Bekegem. Ze eisen dat het bedrijf zo snel mogelijk sluit... De in de boerderij in Bekergem is de enige in België... die nog foie gras mag produceren. Het bedrijf moet in 2023 dicht. Vertegenwoordigers van de Bouw praten morgenmiddag met het kabinet... over de problemen door de stikstofcrisis en de strenge PFAS-normen. Ook premier Rutte is bij dat gesprek. Hij kreeg de laatste tijd veel kritiek... omdat hij te onzichtbaar zou zijn in de hele discussie. De coalitiepartijen overleggen morgenochtend opnieuw... over de stikstofaanpak. Mogelijk volgen daarna de eerste maatregelen. Op Franse stranden spoelen al een paar weken vrijwel dagelijks pakketjes aan met cocaïne en andere drugs. Volgens de autoriteiten gaat het om uitzonderlijk pure cocaïne die gevaarlijk is voor de gezondheid. De Franse politie vermoedt dat de drugs afkomstig zijn uit Zuid-Amerika. In september werden er na orkaan Dorian soortgelijke pakketjes gevonden op de stranden in Florida. Het weer, buien met kans op hagel, onweer in windstoten. Vannacht vooral aan de kust. Minimaal land in maart rond 3 graden. Morgen wisselend bewolkt met overal steeds meer buien... en een stevige zuidwestenwind. En dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files. Je hoeft maar even niet op te letten... en je bent net die ene persoon die in een mail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 And one thing go And take another home, take another home. Denk je op een gegeven moment. Uh, hij is er. Nee, er komt er toch nog iets uh, daarna. Uh, What a nice surprise heet het uh, nummer. Uh, dat is van Den Line. En het komt van de, het album. Leica, like Belga, Stroka. Vanavond uh, gaan ze al iets van uh, warm draaien. Dat doen ze in de taverne in, uh, in Bergen om negen uur. Dus uh, mocht je dit horen. en je zit ergens in de auto of weet ik veel wat. dan uh, kan je altijd uh, nog even uh, heel gauw uh, als je in de buurt bent naar Bergen rijden en dan kan je daar uh, nog eventjes Dandelion aantreffen uh, in uh, Bergen bij de Taverne. Morgen spelen ze om half tien, maar dan is het voor het Egi. want dat is uh, voor de albumpresentatie en dat gebeurt in Paradiso Amsterdam. Welkom bij deze alternatieve FM van 7 november. Nou, als je de Facebookpagina uh, een beetje hebt uh, gevolgd van ons, dan weet je dat het uh, bommetje vol zit met nieuw materiaal. Dus wat dat er gaat, uh, gaan we dat al allemaal een beetje uh, allemaal af, want uh, zo hebben we Leah Rye. Wie is dat? Nou, ik weet wel uh, dat zij in een vorig leven Lisa. En de Lumberjacks uh, heeft uh, gedaan. Uh, en achter Lia Rai schuilt Lisa Rietveld. Want dat uh, zeg ik er dan maar even bij. Uh, en zij uh, heeft uh, twee singles uitgebracht. En één is er kakelvers. Die, die ga je vanavond horen. Uh, ook een uh, band die je nog op ACTA verleden heeft. Want datzelfde uh, geldt ook uh, voor uh, Lia Rai. Is Mr. Stone en de Black Dogs. Uh, ze zijn echt uh, gegroeid. Uh, Frans Wagenaars. Of uh, Warnaars. Uh, Daar moet ik even nog eventjes nakijken. Zo uh, heb ik het niet uh, 1, 2, 3 op uh, mijn uh, harde schijf uh, staan. Die bemoeit zich met uh, de nieuwe productie van Mr. Stone and the Black Dogs. En zij hebben een single uitgebracht. Careless Love. En dat is een... Uh, nummer wat vooruit loopt op een EP die nog gaat uh, komen. Maggie Brown heeft ook een nieuwe uh, single. En ja, ja, uh, terug van weg geweest uh, Willemijn de Boer. Zij is hier ooit uh, nog eens uh, geweest in 2018, als ik het wel heb. Uh, met uh, de geluidsmagier uh, Jeff de Grans. Nou, dat moeten uh, uh, wat mensen bij ZFM Zandvoort heel wat zeggen. Want hij samen met uh, Edwin Keur, toen nog... Het wind de wit. Hebben ze nog uh, samen nog een uh, vrijdagavond of een zaterdagavond show gedaan. Vrijdagavond zelfs ook nog. En uh, dat hebben ze met z'n twee gedaan. En die uh, Jeff uh, de gans, die zit uh, daarachter als het gaat om het geluid, het masteren. En ik weet niet of hij dat ook met deze nieuwe single overmoedig heeft uh, gedaan. Dan ook de nieuwe single van Leuna. Want uh, de dames gaan over twee weken ook weer... Uh, zichzelf presenteren bij het uh, de Rob Agda wordt. Maar nu onder de naam Leuna. Echt onder de naam Leuna. Want dat hebben ze in het verleden hebben ze dat ook al gedaan onder Delusionals. Maar dat uh, was uh, toch uh, iets. Wat, wat de eigenlijk een voorloper is. Van wat er uh, uiteindelijk nu uh, uh, gekomen is. Cosmic Circus, ook nieuw. En dat is onder andere Tobias Bader Die hebben we hier ook gehad als singer-songwriter. Maar hij heeft ook een project. En een van die projecten is Cosmic Circus. Je hoort straks twee nummers. En natuurlijk ook het gebruikelijke riedeltje van een aantal nummers die we hier nog gaan draaien. Zo onder ook deze. Ze zijn weer terug. Uh, tenminste, in ieder geval Koen Alvarez is uh, terug met zijn meisje. Uh, maar goed, uh, ze, ze, ze zijn boven water en uh, hebben ze in Bali uh, gezeten. En dan komt dit natuurlijk wel goed uit dat we een beetje een soort van thuiskomen uh, doen: Make This Work van Lake Michigan, waar Koen deel uit van maakt.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 Go! What But we still En dat uh, is dan even de presentatie van uh, de Cosmic Circus. Niet te vergelijken met uh, of uh, niet te verwarren met die andere. Uh, de Cosmic Carnival. Die, uh, dat is totaal iets anders. Maar ik zal uh, nog even kijken als we er nog een tijd over hebben. Om dan even te laten horen wie de Cosmic Carnival ook weer zijn. Want uh, mensen denken van, dat is toch Cosmic Carnival? Nee, dit is Cosmic Circus. Uh, Deels is de band uit Nederland. Dat heeft ook uh, te maken met uh, Tobias Baden. Die hebben we hier ooit uh, als uh, solo uh, singer-songwriter hier in de studio gehad. Uh, voor zijn eigen EP, Rise and Fall. Maar dit is een project wat hij samen doet met... Uh, Goede Apfelstedt. Die uh, is degene die je uh, ook uh, op uh, de vocals en op het, de viool hoort. En uh, de Cosmic Circus uh, Central Galactic Time uh, heeft uh, dit vorige week uitgebracht. Uh, ze hebben dat uh, gevierd met een uh, release uh, in de ruimte in Amsterdam-Noord. Dus daar hebben ze het uh, een en ander gedaan om dit onder de aandacht te brengen. Ik had hem al een tijdje in uh, bezit en ik denk zal ik daar dan nou nog tussendoor doen. Maar voorlopig heb ik dat nog even niet uh, gedaan. Uh, dat hebben we dus nu uh, ruimschoots uh, goed gemaakt. Want ja, als je op een gegeven moment uh, toch iets uh, doet wat betreft het uh, verhaal over uh, dit, uh, dit project... En uh, zeker als het een week geleden is uh, dat ze dit uh, hebben onder de aandacht hebben gebracht... Ja, dan moet je er ook inderdaad uh, op uh, terugkomen. En dat hebben we dus bij deze gedaan. Uh, klinkt ook uh, heel erg goed, want dit nummer My Minds Eye werd ook uh, uh, genoemd... in het bericht wat ik van It's All Happening heb uh, gekregen. Uh, My Minds Eye is een romantisch popliedje... en het is eigenlijk ook een onvervalste jaren 70 disco-song. Uh, tenminste, de titelsong is dat... Uh, maar dit is een, uh, een beetje een romantisch gepubliceerde. Uh, dat titelnummer. Ik, uh, ik, ik maak er een beetje een puinhoop van uh, vanavond. Uh, de titelsong, uh, dat is de uh, Central Galactic uh, Time. I mean, dat is een, dus een disco-nummer. Die draaien we niet, maar die zal je nog, uh, nog wel een keer voorbij uh, horen komen. Dus dat uh, zeg ik er dan maar even bij. Goed, uh, ik zei al, uh, Leah Rye is uh, degene die, uh, die we hier in de studio hebben gehad. Onder uh, de naam Lisa de Lumberjacks. Dat was eigenlijk het begin. Maar op een gegeven moment komt uh, Lisa er zelf achter. Van, hey, ik uh, wil toch iets wat, wat meer bij mij past. En uiteindelijk uh, trok ze een, uh, ja, een Anter ego aan. En dat, heet, uh, dat ze heet uh, nu Leah. Rye. En ze maakt daar eigen muziek uh, van. Uh, dit is eigenlijk het uh, eerste nummer wat, uh, wat ze heeft uh, gemaakt. Straks uh, in het uh, tweede hoor je de volgende. En dat is uh, gelijkertijd ook de nieuwe single. Dit is The Wire. You could draw a line. Only to satisfy. You've been writing all your stories on these Do you think I'm foolish? You're tired of speaking louder than words do So let them do it for you Let them feel it for you But wake them up before the morning starts to crow So they can fool right with you So don't look down I've been waiting Let me figure this out I've been waiting I will hold you for as long as Your wires are. So why is it for you making you mad? To it. Yeah, I'ma leave you to it Wegelegd met uh, Maggie Brown. Uh, dit is een nieuwe Commander, heet het uh, nieuwe nummer. En uh, ze brengen, nou ja, dat uh, heb je zelf eigenlijk wel een beetje kunnen horen, indie met een vleugje uh, melancholie en folk. En eigenlijk zit er ook een beetje eerie-guitar, uh, zoals ze dat zelf omschrijven. Uh, Leuker is dan ook, uh, ja, de fair in the eerie. ...van Out of Skin. Maar die zijn ook bezig om uh, een nieuw materiaal uit te brengen. Uh, vandaag nog een uh, berichtje over gekregen. Maar uh, of we dat nog uh, volgende week donderdag kunnen draaien... ...dat is nog maar de vraag. Ik denk het niet, want volgende week donderdag... ...hebben we andere zaken hier bij ZFM's antwoord. Uh, dan heeft het uh, ondernemersgala voorrang. Maar niet getreurd. De mensen denken, wat gaat er dan met jullie uh, gebeuren? Nou, we hebben een beetje gewisseld, een beetje, een beetje onderhandeld. Uh, want uh, we hebben nog een vriendelijke collega, de heer Bastiaan Thorinint. Die was zo vriendelijk om op vrijdag, de 15e dan, tussen 5 en 7, zijn ze zendtijd even in te ruilen uh, en uh, even weg te geven aan ons. Zodat wij uh, tussen 5 en 7, dus volgende week, vrijdag 15 november, dus niet um, op donderdagavond, maar even op de vrijdag, latermiddag en begin van de avond, tussen 5 en 7, een alternatief VVM. Dus dan weet je dat alvast. Dan zitten wij er eventjes op een, uh, een ander tijdstip? Het is eigenlijk wel uh, wel eens boeiend uh, om dat ook eens een keer mee te maken. Vlak voor See het uh, met DJK. Zoals hij. JK. Uh, ik weet niet hoe hij, hij zich uh, precies noemt. Maar dat uh, krijgen we dan te, te wachten. Goed, um, ik zei al. Het is de dag en het uh, verhaal en het weekend een beetje van Dandelion. Want Dandelion gaat uh, hun album uh, releasen. En dat doen ze niet zomaar. Vanavond spelen ze in de Tavirne. Um, en dat is uh, ja, ik zei, uh, ja, dat is leuk. Want ik denk, ik zet hem even op continue play. Maar dat uh, werkt niet, want dat is al een, want er zit meteen een, een nummer achter wat we al gedraaid hebben. Dit is misschien wel grappig. Om even uh, te laten horen wat ze allemaal kunnen. Dat ik iets uh, verkeerd heb gedaan, want dat is uh, iets wat ik. Uh, ik denk dat dit klinkt niet als Dandelion. dit klinkt als cosmic circus. Zo moet doen. Het is dus een stukje Parijs uh, aan het begin van de ochtend. Zo omschrijven ze dat dan uh, zo'n beetje. Maar er staat natuurlijk uh, nog veel meer op. Kijk, dat is het voordeel als je ook een beetje mee hebt gedaan aan crowdfunding. Hè? Dan krijg je gewoon het album uh, vooraf. En dus komen we nu uit bij trackje 11. En dat is Rose Marigold. Na We gaan ook het nieuwe album heten van Maarten van Praag. Jan Haars. En de man is hier ooit ook geweest bij ons in de studio. Toen heeft hij ook vier nummers geloof ik, even gespeeld. Of hij dat bereid is om weer te doen, dat zullen we nog even af moeten wachten. Maar in elk geval heeft hij dat met crowdfunding weer voor elkaar gekregen. Dat hij een aantal nummers uh, zelf uh, zal laten uh, gaan uh, laten horen. Uh, daarvoor hoorde je The Garden met Chloe. Uh, Chloe is uh, degene die het uh, uitvoert. En The Garden is de titel. Ik moet het wel even uh, correct zeggen. En daarvoor was het natuurlijk de beurt aan Dandelion. Die, zoals gezegd, morgen in Paradiso. ...hun album gaan presenteren. Maar voor die mensen die uh, nu nog... Uh, ...ergens in de buurt van Bergen zitten... ...en dit via de stream van Alternative FM hoorden... ...ja, vanavond... ...spelen ze ook in de taverne in Bergen. Daar uh, zal Dandelion alvast... ...een beetje een... voorproefje geven voor de mensen... ...die morgen dus bij Paradiso Amsterdam... ...allemaal... ...voor dat album Laika Belka Strelka. Ja, straks hoor je nog uh, een nummer van... Uh, ...dat album, want ja... We hebben bijna eigenlijk uh, uh, een aantal dingen al weggegeven. Dus we moeten, uh, we moeten ook zuinig zijn. Er moet ook nog iets overblijven uh, voor die mensen die morgen daar naartoe gaan. Nieuwe single. Jazeker. Ook deze is uh, nieuw. Want uh, Lilith Merlo heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Uh, uh, Prepping a Man is, uh, was de vorige single. En dit is de nieuwe Save As A Secret.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 You got me tempted to taste what you presented i don't wanna be rejected i'm rather disconnected i'm keeping you safe as a secret on the tip of my tongue is where i'll keep you keep when love gets real i'll search for the sky i always aim to hide as my ways are burning Yeah. friends friends become faces laces of shoes never to be tied and voices the imbos of dust and oil on highways strangers without it the wounds of warriors inflicted on people barriers of language never to be crossed dat het een beetje een heftige overgang is... wat betreft van jazz, soul en een beetje funk... naar een beetje het stevige werk van Mr. Stone en de Black Dogs. Want dat is het wel zeker. Frans Hagenaars is de producer. Ik ben er nu inmiddels achter. Maar dat is de man die ook Spinfish en de Kick heeft gedaan. Dus wat dat betreft, je hoort het er wel aan af... dat die jongens dat voor elkaar hebben gekregen. En het is een voormalige band... Uit de Rob wordt, want uh, ze hebben ooit uh, meegedaan. Maar toen, ja, toen moest het uh, nog allemaal een beetje uh, zich zettelen. En inmiddels uh, doen ze dat ook. Dus uh, het verbaast mij dat ze nog uh, iets van iets meer dan 300 uh, volgers hebben op Facebook. Dus die duimen kunnen die jongens wel goed gebruiken. Uh, zeker met deze waanzinnige zin. Want dat is het toch wel uh, eerlijk gezegd. Uh, en dan uh, zeg ik er, uh, lig ik er eigenlijk helemaal niks aan af. Maar datzelfde geldt ook voor Save as a Secret. Nieuwe single van Lilith Merlo... Uh, die ook weer de komende tijd hier wel gaat horen. Ook een nieuwe single is deze dame. Ze is weer helemaal terug van weg geweest. Uh, Willemijn de Boer en Overmoedig. er maar op... Dat ik sterk ben, dat ik dragen kan, wat ik al deel Dat ik door zal gaan en als het moet even stil ga staan. Dat ik zitten ga als ik te erg tril. Vertrouw er maar op dat het weer goed komt. Het opgeven ben ik nu wel de baas. Laat me soms huilen, maar laat me lachen als ik lachen wil. Laat me in je armen schuilen. En laat me maar mijn eigen wijs, hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. Laat me maar mijn eigen weg, laat me overmoedig zijn. Vertrouw er maar op dat ik niet bang ben Niet te erg in elk geval en als dat wel zo is Zal ik het eerlijk zeggen Tiel me op als ik weer val Vertrouw er maar op dat ik het aan kan dat niemand hoeft te zeggen hoe het zit Dat ik al is het soms wat veel Het liefste blijven dansen wil En leg jij me dan weer uitgeput op bed Laat me maar mijn eigen wijs Hardnekkig stroef zelfstandig zijn Twintig keren stoten aan dezelfde steen Laat me maar mijn eigen weg De situatie en niet op jou. En dat ik weet dat jij wel weet: dat ik het eng vind en dat het beter helpt als ik je vertrouw. Maar laat me maar mijn eigen wijs, hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn, twintig keren stoten aan dezelfde steen. Laat me maar mijn eigen weg. Nekkig stroef zelfstandig zijn Twintig keren stoten aan dezelfde steen Laat me maar mijn eigen weg Laat me overmoedig zijn Laat me vooral niet alleen Vooral niet alleen Niet alleen. I never watched the news, then I crack in million. I never had a lot to lose. You wanna see what I get? Een beetje achter elkaar. Uh, sowieso Willemijn de Boer met uh, Overmoedig. En daarachter uh, hoor je Lizzie V. Nou, ik zei het al. Cosmic uh, Sun. Uh, wat, wat zei ik? Nou ja, goed. In ieder geval uh, niet te verwarren met deze band. Die kunnen we nog eventjes tot negen uur. Zeg ik. De Cosmic Circus. Dat was de band. Maar dit is de Cosmic Carnival. Uit Rotterdam. Van een tijdje terug alweer. Komt van het album Change the World or Go Home. I never knew you as a heartbreaker. Yeah.